Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel blije PSV'ers gisteravond in de Kuip na de gewonnen bekerfinale tegen Ajax. Ja, begint de gewinning te worden voor Ajax winnen. En vijf keer blijven Ajax winnen. Dit is een in Eindhoven in Amsterdam, in Rotterdam. Wat wil je nog meer? Ajaxiden in het stadion waren uiteraard minder blij, maar nu blijkt dat ze ook nog eens van alles hebben gesloopt. Er zijn toiletten vernield, stoelen gemolten, muren volgeplakt met stickers. Vooral bij de vakken waar Ajaxide zaten. Ook op een treinstation in de buurt van de Kuip zijn dingen kapot gemaakt. De directie van het stadion gaat een schadeclaim neerleggen bij de KNVB die de rekening waarschijnlijk doorstuurt naar Ajax. Een staakception bij FNV. Normaal gesproken helpen ze stakers, maar nu gaan ze morgen zelf staken. Ze zijn niet blij met hun salaris en willen een compensatie voor de hogere prijzen. Hun baas wil niet verder gaan dan 7% meer loon, maar ze eisen 10%. De afgelopen uren kon je het stapbudget weer aanvragen. Daarmee kan je 1000 euro krijgen om een cursus of opleiding te volgen. Je moet er wel wat voor over hebben, want de vorige keren stonden mensen uren in de rij. Ook Sylvia vertelt ze aan Hart van Nederland. Het zat om half negen klaar. Om kwart voor tien hoorden we al dat het uh, loket verplaatst was na 11 uur. Vanwege de storing, of vanwege de enorme aanloop. En toen om kwart voor twaalf kregen we bericht dat we uit de wachtrij konden. Want het, was, uh, het zou niet meer gaan lukken vandaag. Nou, er kwamen nog een paar nieuwe rondes uit. En vanaf volgend jaar wordt dat stapbudget afgeschaft. En in Mexico vecht yoga-docente Denise nog altijd voor haar leven. na een detox die ze daar deed. Daarbij zou ze dagelijks 2 liter lauw water met zout hebben gedronken. op een lege maag. En daarna wordt dat uitgebraakt om giftige stoffen uit je lijf te werken. En die detox wekt verbazing bij experts. Die zeggen dat het lichaam prima in staat is om zichzelf te ontgiften. Arjan Bredenhoort is arts in het Amsterdam UMC. Hij legt uit hoe het lichaam dat doet. Tussen maar Maaltijden door. Als het voedsel is verteerd, werkt de darm aan een eigen reinigingscyclus. Zodat het kan worden uitgepoept als ontlasting. Er is dus een natuurlijk reinigingssysteem. Daar heeft de darm geen hulp bij nodig. De vrienden van Denise hebben een crowdfunding opgezet om de ziekenhuisrekening van 10.000 euro's te kunnen betalen. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. Op de meeste plekken 17 of 18 graden vanmiddag. Morgen een stuk frisser, een graadje of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging door een autobrand op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen Bevenwijk-Oost en knopend Polderplein 8 kilometer met 40 minuten oponthoud. Er is maar één rijstrook open. Op de N208 Zasseneim-Haarlem voor de aansluiting met de N207 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 I said it. I'm gay. You can bet it's a badge that I wear with a fabulous flag. Cause I'm gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay. Sorry. Honey, I'm gay. gay, gay, gay. gay. As it a drag queen's bride And although you might think that I'm flawed, uh, hey, I'm gay as a You'd rather talk straight And add hate an to offend So I'll try not to say That I'm as gay As an Easter bouquet I'm as gay as the cast of Euphoria Or a Sephora display You go to the jail Oh, I almost said it again. God, I'm sorry. I don't know what came over me. <gasps> Game. Game.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 Let's just see that wow. that wow That oh, ja dat was precies uh, <laughs> dat <Rufo, laughs> <CC that> walk <laughs> ja, we waren bijna zelf ook even op de loop dus, uh. ja precies ja we waren echt gaan lopen uh, nee. nou, ja, we zitten er weer en uh, ja zoals gezegd precies die dat walk, was cc that cc that walk yeah. precies altijd, altijd een en chaotisch nummer is dat hè en, ja precies nou, ja, ja.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 Uh, uh, euh, werd er heel weinig vervolgd in Nederland. Dus voor en na de uh, uh, Tweede Wereldoorlog is er veel meer vervolgd dan tijdens. Dan moet je je niet voorstellen dat het, uh, dat het toen een fijne tijd was in tegenstelling. Want uh, ja, mannen die wel veroordeeld werden, werden naar...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 Dat is toch echt, weet je wel, we zeggen tegenwoordig 1969, toen de Stonewall Innerellen in New York waren, was de grote omkeer. Uh, uh, nou, die Stonewall Innerellen hebben in Nederland helemaal uh, op dat moment niet zo gewerkt, maar dat was wel het, het begin...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 Ja, hartstikke goed. Uh, Evert van der Veen van de Queer Youth Stories dus. Uh, ook via de ja, gelijknamige web, website queeryouthstories.nl. Uh, bedankt voor dit interview. En Graag gedaan. Een, en nog een fijne dag. En succes met de uitzending. Ja bedankt. Doeg. Daag. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. -M -M -M -M -M. Just put your paws on Cause you were born this way, baby. Amen. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple. wine. Yeah.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 Whether you're broke or evergreen Your black, white, base, chola, like descent your you're Lebanese, your orient Whether life's disabilities Left you outcast, for or teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born no this way No matter gay, straight or bi Let's be transgender life I'm on the right track Baby, I was born to survive No matter black, white, or base Chola or orient me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 Nou, er waait hier en daar een wind waar we eventjes ja. uh, uh, wook of waakzaam op uh, ja, moeten zijn. je ja, ja, te ja, zeggen. Zeker, <laughs> ja. zeker, hey, je hebt een mooie, mooie extra nummer uitgezocht, wat, wat hierbij aansluit. Waar gaan we naar luisteren? Uh, ja, het nummer Generation Y. En ja, hij zingt de titel heel vaak. Het is Conan Gray, maar ik vond het wel een toepasselijk eigenlijk. Gewoon een heerlijk hè. nummer. Ja.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 In the street with no light inside her Je suis...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 Nou, leuk. Nou, het klinkt ik ben allemaal ben goed. Dat je... ben ik ook nog geweest. Je bent, je bent de duizendpoot, hoor ik alweer. Ja, dat klopt, ja. <laughs> Mooi zo. Zeg, uh, Dirk, wij hebben je uh, specifiek uitgenodigd... Uh, in verband met Eiderhout. En uh, wil, jij, wil jij de luisteraars vertellen wat Eiderhout precies is? Ja, Eiderhout is... Uh, de 17 mei is dat. Dat is de internationale dag tegen homo, transqueer, trans, queer, -hobie.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 Mm. Mickey Birch is een hele leuke, uh, een hele grappige stand-up-comedienne. En Roas Solay is ook een hele leuke creatief, ontzettend geweldige stem. Doet een beetje denken aan Mika, ja. maar ook Coco ketten, de leukste en liefste drag van Amsterdam en verre omstreken natuurlijk. En ja, en waarom doen wij dit concert um, net zo breed mogelijk? Dat is omdat we gewoon willen dat we, dat we elkaar ontmoeten op gezette tijden, door middel van kunst en muziek is het natuurlijk het mooist. Ja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 As time goes by you will see that we're going